Mark Visser met het NOS Journal. De regeringsleiders van landen zijn het in Brussel eens geworden over maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Er is gepraat tot 4 uur vannacht. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket dat de komende weken verre gestalte moet krijgen. Het pakket lijkt positief te worden ontvangen door beleggers. In Oost-Azië is tegen de effectenbeurs in reactie op het nieuws met 1 tot 2 procent. Duidelijk is dat de Europese banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. In juli wilden de banken nog niet verder gaan, dan 21%. Er wordt ook een nieuwe lening dat levert voor Griekenland in totaal 130 miljard op. Komt in de plaats van een eerder pakket van 109 miljard. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt, zodat ingrijpen mogelijk is tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen.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 Het weer, droog en vooral het oosten, ruimte voor de zon. door 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een iets minder drukke ochtendspits dan gebruikelijk. Ik noem de files van 4 kilometer en langer in de randstad. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort-Noord en 1 Brugge 4 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Dorp 5 kilometer. En richting Den Haag ook 5 kilometer. Op de A9, Alkmaar Amstelveen, bij Haarlem-Zuid, 5, de afrit Haarlem-Zuid. De A10 Oost, een aanrijding en daarom tussen schelling Wouden en knap het meer 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, tussen Schorkum in Hardingsveld-Giezendam, 5 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam, de langste file van dit moment. Tussen het Sonsil en de randweg dordrecht 12 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda, bij het plein 4 kilometer. Op de N57 Ouddorp naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A15, 4 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 En dan krijgen we nog in het volgende uur Gijs de Rode van het CDA En Elle Verheij van de VVD En zij komen praten over de begroting En dan nu muziek Ellen Parson Met Don't Answer Me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 Dankzij de gemeente, dat wil ik toch wel stellen, want die is zo genereus geweest om het missende bedrag te garanderen. Zodat wij in ieder geval gerust kunnen gaan organiseren. Ik doe nog wel een oproep aan alle ondernemers die luisteren. Ik kom langs de komende weken om nog wat sponsengeld op te halen, natuurlijk. We moeten wel zo goed mogelijk organiseren. Maar het gaat dus door, opening 17 december. Eerste dag en we sluiten op dag de 8, januari. 8 januari. ja, ja. ja zondag. Het um, is dus ja, eigenlijk heel goed nieuws. Dat betekent dat de decembermaand met sfeerverlichting, met een ijsbaan, met de sprookjeswandeling en alles wat er nog bij komt, dat moet echt een uh, hele mooie maand worden voor de ondernemers. Waar komt die te staan, de ijsbaan? Dezelfde plek, plek, de raadhuisplein. En Leo zal uh, meer vertellen over de details van de ijsbaan. Het ja, de details. Vertel. Ja, uh, um, inderdaad, als ijsmeester uh, mag ik het uh, technische gedeelte van de ijsbaan begeleiden en uh, de opbouw en uh, weer de afbouw. Dat houdt in dat het uh, plein weer om gaan toveren tot een uh, heel groot podium waar een, uh, waar een ijsbaan op komt. En uh, ja, met verlichting, tenten erbij. Al die bollenkraam die, uh, die wordt weer meegenomen in het hele verhaal. Gewoon een heel gezellig plekje in het dorp. Ja, en vorig jaar hadden we natuurlijk heel veel sneeuw. Ja, ja dus, wie weet. Uh, het zou wel leuk zijn als we dat Ik weet niet uurten. wat voor voorspellingen we nu hebben. Maar. Ja, ik hoor steeds een extreem ja. heftige winter. Maar ja, ze hadden ook een hele mooie zomer voorspeld. Ja, daarom. Dus, dus dat moeten we wel op ons afwachten komen. Ja. Nou, we, en, ja, we runnen die, die baan met. Uh, we hebben een stuk van zes tot acht uh, ijsmeesters die, die op toerbeurt uh, aanwezig zijn op de baan. Om hem uh, zo netjes mogelijk te houden.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 Ja. En, ja, en daar buitenom heb je de ijsmeesters die het ijs in de gaten houden. En dan nadat het gesloten is, uh, zijn ze meestal nog een uur bezig om de boel weer netjes te maken voor de volgende dag. Ja. En dan maar hopen dat er niet zoals vorig jaar uh, 15 centimeter sneeuw op komt te liggen. Want <laughs> daar hebben we uh, gigantische hoeveel het werk aan gehad. Maar ja, dat, ja, dat, dat is uh, oh, gezellig. Ja, het stond dat is wel dat, heel leuk. Ja, om, en, in het dorp ja. en met die sneeuw en die ijsbaan ja. en al die ja. mensen die aan het schaatsen zijn, dat geeft toch wel uh, echt het december sfeertje, ja. Maar deze wil ik ook eigenlijk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 Wat is dan weer het deel van Gert van Kuik? <laughs> Bij deze? Is, ook, is ook vrijwilliger hoor. <laughs> ja, alles wordt vrijwilliger, alles is onbezondigd. Ja. Iedereen die zich inzet, het is allemaal vrije tijd. Het uh... blijft uniek hè, ik vind ja. het echt heel mooi. want ja. Zoiets staat er dan uh, ja. drie weken ja. en uh, het is toch uh, heel veel uren. En iedereen, uh, ja, we, een week van tevoren doen. beginnen we al. Uh, ja. de maandag ervoor begint de gemeente met de banken weg te halen. Uh, alles wat, wat een obstakel staat wordt verwijderd. Nou, dan in half dan wordt er een groot podium gebouwd. Donderdag in dit geval wordt de ijsbaan helemaal neergelegd. Vrijdag wordt het eigen gemaakt. Nou, dan zaterdag gaan we open. Dat is dan 17. En dan moet het ijs er liggen. En dan kunnen we schaatsen. Ja. En dan dat weekend, het openingsweekend. Dat wordt nog even ingevuld. Daar zijn we nog mee bezig. Want daar zullen we nog wat nadere informatie over geven. Maar dat wordt heel gezellig. En dan in het loop van de vakantie. Dan heb je de eerste week is een schoolvakantie.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 En dan, uh, ja, dan zijn we weer een week aan het afbreken. Ja. vond <laughs> dus, vorig jaar geschaatst. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik ben bang dat ik val en dan wat breek en zo. Dus dat, uh, <laughs> ik heb het ook niet gedaan, maar ik kom dit jaar denk ik maar... En jullie hebben ook schaatsen? Ja, ja we hebben 150 ja. paar schaatsen liggen. Ah, okay. En die worden verhuurd. En... Uh,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 ook zijn. Uh, ik ben heel dankbaar dat hij zich ingezet heeft voor de ijsbaan. Ik wil het nu even zeggen. Breng het zo allemaal over. Ja. Nou, ik, ik denk dat u wel luistert. Ja. Ja, ja, ik ga het ook nog doen hoor, maar goed. Ja. Maar we zullen okay. het zo. Nou, heren, uh... Heel veel succes. Ja. Ik hoop dat jullie heel veel vrijwilligers gaan krijgen. En, uh, en wij komen scha... Ja, maar ja. Wij hebben geen Wij thuis. worden al aangewezen. U ziet dat niet thuis, maar... Uh... Oké, okay, goedemorgen, ja. Samenvoort. Op, op de ijsbaan. Ja, op de nou, zaterdag. Het lijkt me heel leuk. Nou, wie wie weet, over We gaan wel over overleggen. overleggen. Dank u wel. En heel veel succes. Oké, okay, Tot ziens. En uh, wij gaan nu nog even verder met muziek. Cheap Track met I Want You To Want Me. Okay. I want you to want me.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 Cup, gymnastiek. Dat zijn activiteiten, basisactiviteiten, waar alle bewoners van Huis in de Duinen recht op hebben en daarvoor niet hoeven te betalen. En dat blijft gelukkig ook. Ja, blijft dan. gewoon, er, blijft een, er blijven een aantal activiteiten gewoon bestaan. Die zijn er gewoon. Mochten wij weten hoeveel budget je krijgt? Ja, maar dat is uh, Ja, dat kan ik zo niet Uit mijn hoofd zeggen, ja, want dat is voor de is... hele Nou, iets van 30.000 euro per jaar. per jaar, voor de drie uh, Huizen Huizen, ja okay. dus, En dat betekent, dat, maar daar Dat is voor materialen Personeelskosten uh, Ja, uitstapjes Het is gewoon heel duur Alles wordt duurder, en mijn budget wordt Niet hoger, dus Ja, wij moeten gewoon op een andere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 Ja, dat is waar. Nou, dat is een mooie afsluiting, Rie. ja Ik wens jullie niet dan nog sterkte met de mensen die toch nog een beetje de moeite mee hebben. Die zullen dat ja. uh, waarschijnlijk of blijven of uh, nou, het waait weg. Ja. Ik geval uh, goed ik dat hoop, je het uitgelegd hebt. Ik hoop dat iedereen gewoon wil komen. Dus, daar zijn wij blij om. Dat iedereen, iedereen komt. Ja, het is altijd zo, elk nieuw, nieuwe maatregel ja. moet even wennen. Precies. En het is op zich al heel leuk wat jullie dan uh, zo met elkaar doen. Ja. Hè? Dankjewel, jullie ook Wij hebben nog weer even muziek En dat is Naar Aznavour met She She may be the face I can't forget A dress of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay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 reflected in a stream she may not be what she may seem it's hard to share she always seems so happy in a crowd whose eyes can be so broad and so broad no one's allowed to see them when they cry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 toen dacht ik, nou we zijn nu toch bezig. Ik vraag de theaterschool erbij. Leuk. Ja, ja. En allemaal in het kader van de universele mens. En wie kan dat beter aan elkaar praten als uh, Gert Je ja. hebt toch een verbindend element nodig. Ja, ja de is het dichter aan zee en zij stopt ermee. Het ja. rijmt allemaal leuk. Dat is jammer, het is heel jammer. Goed voor jou. Echt, uh, ja. ja, een geweldig mens. Ja.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 Doei <coughs>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 georganiseerd en gedaan en, en, uh... en we willen graag nieuwe ideeën jij ook... weer wat nieuws want ja, eigenlijk de sprookjes van uh, figuren nee, nee. hebben we misschien ook weer wat nieuwe figuren hopen wij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 Alleen maar met vrijwilligers. Wat jullie nu gaan doen? De sprookjeswandeling. Mm -hmm. Ook alleen maar weer vrijwilligers. Ja. Zo dus zijn er heel veel uh, ja, ja. evenementen, hoor. Want wij doen ook de wandelswem en fietsvidaagse. Ook oh, weer met vrijwilligers. vrijwilligers. Ja. Ja. En ja. En het is een heel evenement. Ik heb dit jaar uh, deelgenomen en ik vond ik ook echt dat nou, ik denk van oh. er loopt net een vrijwilliger de deur uit, de meneer van de ijsbaan. En, uh, maar. Uh,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 En die diertjes. Vertel nou, Ja, <laughs> die diertjes. De diertjes die. Uh... Ja, daar zijn we weer bezig met een onderhandeling met uh, Center Parks. Want de diertjes oh, ja. die komen. Uh, ja, ook daar weer op uit Zandvoort. Ja, ja, we willen. In uit de kinderboerderij. Ja. En uh, ja, daar zijn we druk mee bezig. Alles. Dus met uh, verschillende afspraken. En zo zijn we met. Uh, over ook nog heel even over de, de kerst al. Mag, mag oh, ja, maar nog heel even. Want. Weet je, we hadden voorheen hadden we huisjes die heen en weer uh, verhuisd werden.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 tot zeven. Van vier tot dus net tot in zeven. de en als het een beetje donker wordt. Dus we vervolgden het een beetje. Ja. En dat is dan eenmalig? Ja. En, en... dan smiddags daarvoor is er al een kerstmarkt. We hebben tien stallen met uh, mensen die echt alleen maar kerstspullen verkopen. Uh, dus uh, sokken, kerststukjes, kerstkaarten en, en kerstchocolaatjes. Dus geen potten en pannen en sokken en uh, mobiele telefoonhoesjes. Oh ja. nee, dat willen we echt, echt niet. niet. Dat past nee. ook echt niet op nee. de kerstmarkt. Nee. En dan begint dus ook wel de levende kerststal met, met de diertjes en uh, de panelen. Uh, dan komen er op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 de kinderen krijgen sowieso uh, geven we weer een uh, kijken voor een brief. Dan wordt in ieder geval op school in ieder geval ook een, uh, een uh, brief of een uh, mooie poster uh, neergehangen En ook weer in het dorp. Dus dat komt allemaal goed. Maar we vinden het inderdaad leuk als kleine kinderen gewoon uh, muziek maken. Omdat ja. het natuurlijk ook ja. is voor de kinderen. Ja. Kinderen komen overkleed. Dus dat is dat ook, ook heel leuk. En misschien gaan we daar nog wel eens even naar kijken hoe niet het mooiste verkleed is. Okay. En kijken hoeft daar nog wat een leuk mooi prijsje voor te versieren is. Ja, ik ben het ook met je eens Hartstikke goed. Maar dit is echt een van de weinige evenementen voor de allerjongste van Zandvoort, hè. Dit is echt voor kinderen tot een jaar of zeven bedoeld. En als je zag hoeveel prinsesjes er vorig liepen en door een roosjes. en een meisje van drie jaar. Om op te vreten. Ja, dat zou die wel wolf maar dat mocht niet. en er is natuurlijk ook weer een boze wolf, maar die is eigenlijk best wel een beetje lief hoor. Dat gaat wel goed. Mag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 hoe heet het broertje van Hans? Eh, van rietje Nou ja, nou Martina, ja, ik snap, dat ik snap het al. Maar we hebben allemaal zulke dingen, hè? En daar staat het schema van de kerk in het boekje. En het boekje is dus bij Bruna te koop. En wat maar staat nu meer niet? nog niet, hoor. Nu nog niet. Ja. Maar nu, het belangrijke waarom je dat boekje moet kopen, is omdat er bonnen in zitten. Want er zijn heel veel ondernemers van Zandvoort die ons sponsoren. Ja, want ik wou zeggen, het kost toch eigenlijk wel... Ontzettend. Ja, het kost veel geld, maar onze ja. ondernemers in Zandvoort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 nou, krijgen we toch wel weer aardig dingetjes voor elkaar. Leuk hoor. Dat is een heerlijke warme chocomel. Ja, want elk kind wat meedoet krijgt een glaasje chocomel bij XL op het terras. In, in ruil voor zo'n bon. En bij Harry Oliebol. Een pato de oliebol. Ja. ja dat was leuk. Ja. Wie weet. doet ja, Weet je dit jaar? Ja, dat was zo leuk. Vorig jaar ja? mochten de oh, kinderen ja. bij, bij Sneeuw Weetje voor een bon mochten ze een appel dopen in de gesmolten chocola en dan versieren met spikkels. Nou, de ja. kinderen jurken overal, staat chocola van oor tot oor, <lacht> maar die is <was> echt zo <lacht> goed.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 <laughs> dus nee, gelukkig hebben we dan het jeugdhuis van de kerk tot ons voor onze oh, vrijwilligers. Maar we, we hadden soep van Albert Heijn gekregen. Dus elk kwartier konden ze even naar binnen om soep en koffie en thee om op te warmen. Om dan weer naar buiten te gaan. Ja, maar die kindertjes die gingen door, door, door hè? elkaar door. Werkelijk geweldig. En even de handen warmen bij de appels. Uh, ja. De sparkels. Moeten ja. nog sprikkeltjes op en dergelijke. Nou, uh, iedereen die dat was geweldig. Heb ja. je twee heksen gezien? Ja, de ene heksen. Ja, de betoverde, De kinderen met die bezemstijl, geweldig.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 45 euro. 45 euro. En het is, die, die gaan al eerder uh, staan. Ja. Dus dat is vanaf een uur of 1, 2. Leuk hoor. Ja. Nou, dan moeten wij even creatief worden, Yvonne. Gaan we dat kunnen ah, jullie maken. best hoor. Gaan we zeker doen. En dan gaan we er staan. Ja, ja het, ik het, denk dat het, het, moet het moet leuk is om, net voor, uh, om de dames nog een keer uit te nodigen. Net voordat het plaats gaat ja, ja, vinden om weten. te kijken ja, ja. wat er allemaal uitgekomen is. Ja. ja. Ik vind het ontzettend leuk wat er allemaal gaat gebeuren. Um, kinderen, als jullie wat kunnen, ga naar sprookjeswandeling.nl. Daar kan je je opgeven. Ja? Als je viool speelt of een blokfluit, maakt niet uit, misschien kan je leuk zingen. is alleen maar leuk. Um, 17 december gaat het plaatsvinden. Nou Martine en Ankie, heel erg bedankt. Graag, Graag gedaan. Aan. En alle mensen die eigenlijk ook willen helpen, ga ook naar de site en uh, kijk verder. Dank jullie wel. Wij gaan uh, naar Rod Stewart met Mickey mee. MUZIEK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 Zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM.